4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. De Arabische Liga is kritisch over de luchtaanvallen op Libië. Volgens de secretaris-generaal Moussa zijn er bij de aanvallen burgerdoden gevallen. En is dat niet de bedoeling? Het vliegverbod is bedoeld om de burgers van Libië te beschermen, aldus Moussa. Hij wil dat de Arabische Liga in spoedzitting bijeenkomt om de situatie te bespreken. De organisatie sprak eerder zijn steun uit voor de luchtacties. Het is de bedoeling dat ook Arabische landen meegaan doen... aan de operaties tegen Libië. Ook Rusland is kritisch. Moskou zegt dat de aanvallen niet precies genoeg zijn... en dat burgers daarvan het slachtoffer worden. Op de grond in Libië werd gisteren op een aantal plaatsen gevochten... Er was strijd onder meer bij de stad Benghazi. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen is bij deze stad. Um, hoe is de stand van zaken daar bij Benghazi? Nou, in de stad is het rustig en buiten de stad, ongeveer op 30 kilometer, uh, daar is uh, ja, een hele serie tanks door uh, de voertuigen geraakt. Uh, vannacht eigenlijk. En die staan nog na te broken en allemaal mannen uit dat zijn hier naartoe gekomen om te kijken. Het is bijna een soort op, uh, dag van, uh, van de landmacht. En uh, gaan op de foto's, staan in de lucht te schieten. Ja, ze zijn ontzettend blij en bedanken ook uh, Sarkozy hier en, en het Westen dat dit gebeurd is. Want ze zeggen ook, ja, als deze tanks, als er deze raketwerpers, uh, panzerwagens waren doorgereden... Uh, waar, tot in het centrum van Benghazi waren gekomen, dan was de schade niet, over, niet overzien geweest. Dus uh, het is een bijzonder gezicht en ze vinden hier ook nog jassen waar ze van zeggen dat er Tunesisch geld in zit... ...en, en algerijnse paspoorten, dat moet ik allemaal nog even goed checken... ...want uh, dat zou betekenen dat er dus hulp uit andere landen gekomen is uh, voor het leger van uh, Gaddafi. En nou, je hoort wel alle mensen tuterend langs rijden. Het is een soort, soort feest op een vlakte uh, 20, 30 kilometer buiten Benghazi... ...en uh, waar nog veel in de rondte vliegt ook nog. Dit is, waar het is na te roken, want het is gevaarlijk qua munitie. De lichamen van de mensen die hier omgekomen zijn, ik heb gehoord dat er 14 waren... Uh, die zijn er allemaal uitgehaald door het Rode Kruis en naar uh, Mortuarium uh, gebracht in uh, Benghazi. Dus troepen van Gaddafi zijn nergens meer te zien daar in de omgeving van Benghazi? Nee, die zijn, die zijn hier niet te, te zien. Uh, ik hoor berichten dat ze veel verder zijn teruggetrokken richting Ashdabia. Dat is eigenlijk de eerste volgende grote plaats 150 kilometer van Benghazi. En ja, Ze hebben natuurlijk een heel moeilijke positie omdat ze ja, makkelijk nu vanuit de lucht kunnen worden aangevallen... Ze stonden tot voor kort tegenover de relatief lichte wapens van uh, de opstandelingen. Maar nu hebben ze veel te vrezen vanuit de lucht. Hans-Jan Melissen bij Benghazi was dat. Uh, het is op meer plaatsen onrustig in de Arabische wereld. De ambassadeur van Jemen bij de Verenigde Naties is opgestapt. Hij doet dit uit protest tegen het neerslaan vrijdag van een demonstratie tegen president Saleh. In de hoofdstad Sana kwamen toen 50 mensen om toen sluipschutters op betogers begonnen te schieten. De betogers eisten het aftreden van Saleh, die al decennia aan de macht is. Naar aanleiding van het bloedbad hebben, behalve de VN-ambassadeur, ook drie ministers hun ontslag ingediend. Bij de begrafenis van de slachtoffers waren vandaag tienduizenden mensen op de been. De beheerder van de Japanse kerncentrale in Fukushima zegt dat het gevaar in twee van de zes reactoren is geweken. In de reactoren is de afgelopen dagen zoveel water gepompt dat de temperatuur voldoende is gedaald. De situatie is onder controle, zeggen ze. Het betreft de twee reactoren die het minst zijn beschadigd bij de aardbeving en het tsunami van vorige week vrijdag. In de andere vier reactoren is het nog niet gelukt om de temperatuur voldoende naar beneden te krijgen. Het Rotterdamse stadsbestuur moet de hoogte van een boete afstemmen op de ergernis die de overlast veroorzaakt. Leefbaar Rotterdam en de PvdA willen dat de gemeente de Rotterdammers naar hun grootste ergernissen vraagt. De hoogte van de meeste boetes is in de landelijke wetgeving vastgelegd, maar gemeenten kunnen in sommige gevallen de hoogte zelf bepalen. Het gaat bijvoorbeeld om fout parkeren, het niet opruimen van hondenpoep of het verkeerd aanbieden van huisvuil. Volgens Leefbaar Rotterdam en de PvdA zit er nu vrijwel geen lijn in de strafmaat. Mensen snappen niet dat je voor een bierblikje op straat 60 euro krijgt... en voor zwartrijden 40, zeggen de partijen. Uitgangspunt moet zijn hoe groter de ergernis, hoe hoger de boete in Rotterdam. Het weer is zonnig. Het is 9 graden in het Noordwesten en 12 in het Zuidoosten. Ook morgen zonnig, dan wordt het 10 tot 15 graden.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 Zes minuten over vier uur, ben terug bij Langs de Lijn. We starten in het Stadion PSV Utrecht, Andy. Nee, er is niet gescoord. Oh. Het is nog altijd 1-0 voor PSV. <laughs> en dat uh, is ook zonder enig, enig probleem, want uh, Utrecht kan geen vuist maken. Lenski gaat er nu uit, Or komt erin. En misschien dat dat iets helpt, maar vooralsnog is uh, PSV redelijk in veilig haven. Maar het staat maar 1-0 door het doelpunt van Bakal. Excelsior Twente, Frank Wielaert. 12 minuten nog en het had 3-0 moeten zijn. Het staat nog steeds 2-0. We hebben Shadley vandaag een paar keer hele mooie dingen zien doen in moeilijke situaties. Maar hij kreeg nu een kans zo makkelijk dat het niet eens een uitdaging voor hem was. Hij schoot hem gewoon naast. Helemaal vrij voor de goal van Excelsior. En dus is het nog steeds 2-0. Rodi XC Feyenoord, Evert Ten Apel. Ook nog steeds 2-0, iets meer dan 10 minuten nog te spelen. Uh, Feyenoord-coach uh, Mario Been heeft met Søren Larsen... nog een extra aanvaller in de ploeg gebracht. Maar Feyenoord uh, nee, is niet in de vorm van uh, de laatste weken... waarin het bezig was aan een goede inhaalreeks. Feyenoord gaat hier, zoals het nu lijkt, punten verliezen. Dure punten. En dan is voor Feyenoord het seizoen, denk ik, over en uit. Kambuur staat inmiddels 3-2 voor. Go Ahead kwam dus 2-0 voor. Twee doelpunten van de den Maar zag ook een rode kaart voor Van Diermen verschijnen. Daarna Luiring, vlak voor rust. Prent 2-2. En net De Vries, die ook al heel kreeg. 3-2 op dit moment voor Kambuur. Wat hokje dan? Bloemendaal tegen Amsterdam. Hoe lang nog, Geert? Ja, we staan op het punt om de laatste minuut in te gaan van de wedstrijd tussen Bloemendaal en Amsterdam. 2-1 is de voorsprong nog steeds van Bloemendaal, Teun de Nooijer. En het tweede doelpunt, daar was, was wat discussie over. Uiteindelijk denk ik dat het op naam komt van Jamie Dwyer. Hij gaf de paas in de richting van Bovendeert en in de richting van Ronald Brouwer. Maar er zaten alleen maar Amsterdam-sticks tussen toen de bal in het doel langs doelman Vering hobbelde. En dan komt hij gewoon op naam van Jamie Dwyer. En zojuist was het in de uitzending gehoord, 2-1 door Dirk Schier Jan Dirks die indirect uit de strafcorner scoorde. Maar in die slotminuten zet Amsterdam niet aan. Gaat Amsterdam niet op jacht naar de overwinning? Of althans in ieder geval naar een gelijkspel. En ik heb eerder in de uitzending gezegd... een nederlaag hier voor Amsterdam zou sombere gevolgen kunnen hebben. Nou, zo erg is het nog niet voor Amsterdam. Het rekenwonder hier heeft uitgevonden... dat als alleen als Pinoké van Laren wint en Rotterdam wint... dan valt Amsterdam uit de top 4 weg. Maar op dit moment is het bij Pinocque Laren 1-1. Dus zover is het nog niet. Dan blijft Amsterdam nog wel vierde... Maar dan hebben ze wel drie wedstrijden achter elkaar verloren. En dat is toch ongebruikelijk voor de hoofdstedelingen. En daar wordt er gescoord. En er wordt er weer gescoord door, als ik het goed zie, Jamie Dwyer. Dat is zijn tweede treffer van vandaag. Het is 3-1. En het is gebeurd. Amsterdam gaat er weer af. Na Laren twee weken geleden. Vorige week Rotterdam in het eigen Wagenerstadion. Nu bij Bloemendaal. De erfvijand zo langzamerhand. Want Bloemendaal en Amsterdam vechten heel wat duels uit. Straks waarschijnlijk ook weer in de play-offs kampioenschap voor Nederland wat gaat beginnen maar of Amsterdam daarbij is, dat moet je allemaal maar gaan afwachten hoor, want als je drie wedstrijden achter elkaar verliest en het is nu gebeurd het is afgelopen, Bloemendaal wint gewoon van Amsterdam met 3-1 en Amsterdam leidt drie nederlagen op rij, vandaag, zonder taken taken maar, dat is wel een excuus natuurlijk hij was geblesseerd en speelde de hele wedstrijd niet mee en dat scheelt bij de strafcorner's maar verder was het toch niet best wat Amsterdam liet zien, er zat weinig overtuiging in er zat weinig combinatie in en Amsterdam moet gewoon de Londen gaan likken, zoals dat heet. Die moet in de spiegel gaan kijken, want ze hebben drie keer achter elkaar verloren. Laren, Rotterdam, Bloemendaal. Geen best rijtje. In jaren tachtig gaan ze hit naar hit. Bouwauw. En -wow -wow Do You Wanna Hold Me? Bouw. -wow -wow. We gaan naar PSV uh, <laughs> Utrecht. Uh, en die houtkamp. Is het eigenlijk al beslist? Nee, want er staat maar 1-0. Maar ja, uh... Ik heb nog geen kans gezien van FC Utrecht. en Het schijnt dat je dan toch iets moet doen om uh, in ieder geval de gelijkmaker te maken. Als uh, Hutchinson de bal heeft in de middencirkel. Maakt zich uh, goed vrij. Speelt de bal naar Lens die wat ongelukkig is. Overigens Berg eruit. Uh, Koevermans erin. Uh, Lens met de voorzet richting Koevermans. Maar verdedigd door Buitens. Die zijn uh, opleiding genoot bij PSV. Maar nu bij FC Utrecht speelt. Gaat de bal naar Duplan. Weinig van gezien in deze wedstrijd. Uh, zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld Van Wolfswinkel. Nog zes minuten te gaan. Precies extra tijd via Cornelis is de bal bij vorm die werkelijk een fantastische wedstrijd kiept. De een na de andere bal eruit haalt en uh, uh, ook de mogelijkheid krijgt om te groeien in de wedstrijd van uh, de aanvallers van, uh, van uh, bijvoorbeeld uh, Koevermans die uh, aardig voor het doel kwam. Maar ook uh, al die kansen van Berg die die uh, verprutste. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mag uh, <coughs> FC Utrecht gaan gooien? Doet dat uh, via... Cornelis, Cornelis gooit de bal ver. Doet dat naar de kogel. Leon de Kogel. Nou, hij staat al een tijdje in het veld. Maar dit is geloof ik zijn tweede balcontact. Maar het is wel goed. Nou, die plan. Die plan is plan op strafschopgebied, Maar daar zit Marcelo goed tussen. Wordt de bal opgevangen door Neesu. Gaat de bal richting Oor. En Oor, kan hij in balbezit komen? Nee. Maar wel Neesu. Och, die loopt zomaar voorbij de bal. En dan kan er gecounterd worden met Manolev. Manolev nu op de helft. 3 tegen 3 met Manolev. Nu komen nog twee PSV'ers bij. 5 tegen 3. En wat doet Manolev? Die zegt ik ga lekker pingelen. Wat maakt het uit? We zijn met zoveel. Dan kan ik hem beter bij me houden. Raakt de bal kwijt. En dan is er in de counter de mogelijkheid. Voor FC Utrecht waren het niet dat Duplan dan een overtreding maakt. Op Pieters krijgt daarvoor de gele kaart. Nee FC Utrecht is FC Utrecht vandaag niet. Zoals het wel vaker in uitwedstrijden heel matig gaat met de Utrechters. Nu de gele kaart voor Duplan. Ik zie er geen problemen meer voorkomen voor PSV. Wat PSV leidt met nog 5 minuten te gaan met 1-0 door het doelpunt van Bakkal. Maar toch zullen aan het einde van dit weekend PSV en Twente misschien de lachende ploegen zijn. Want ook Twente op voorsprong in Rotterdam. Frank? Ja, je akkertje hoor. Ook trouwens met uh, nog 3 minuten te spelen. Shatley gaat eraf. Voor hem komt Ola John in de ploeg. En uh, daarmee zijn de wissels, moet ik even heel snel kijken, bij Twente nog niet helemaal op. Want die hebben er nog eentje op de rol staan. Althans, dat zou nog kunnen. Maar Twente doet het echt heel erg op het gemakje. Het wordt eigenlijk alleen maar steeds trager het spel. De wedstrijd is tien minuten misschien een wedstrijd geweest. De tien minuten waarin Twente even bepaalde van erom. Wij willen vandaag hier gewoon bepalen wat er aan de hand is op Woudenstein. Dat laten we niet aan Excelsior. En toen Excelsior het door had, ging het tempo omlaag En was Twente zo dwingend dat Excelsior weinig of niks meer te vertellen had. La Gouré mag gaan ingooien voor de Rotterdammers. Doet dat richting Roorda. Ook vandaag geen bepalende factor kunnen zijn. Breed naar van Steensel probeert dan ineens in te spelen. Maar Brahma zit daartussen eigenlijk heel eenvoudig. Zoals Excelsior steeds veel te snel balverlies leidt. En dan kan Twente, als ze echt zin hebben, er wel overheen komen. Maar Luc de Jong, uitstekende wedstrijd gespeeld, is inmiddels helemaal leeg. En staat er nog wel steeds in het veld, maar helemaal opwerkelijk heeft uh, prima uh, assist gegeven, nota bene. En natuurlijk ook de penalty veroorzaakt, waardoor Excelsior ook nog eens met zijn tienen staat... En nu Excelsior weer met een diepe bal richting Bergkamp. Kop door. Maar op wie eigenlijk? Ja, Bengtson kan een rustig oprapen. Wissel legt terug richting Bosker. En dan kan Twente achterin de bal weer rond gaan spelen. Als Excelsior dat tenminste een beetje toelaat. Rosales ingespeeld. Nou die heeft nog wel zin in de sprintje richting de achterlijn. Moet hij wel een hele helft oversteken. Gebruikt hij de jongen als tussenstation. Daar komt Rosales. Je mag zomaar doorlopen. Bal breed leggen naar John. Die heeft misschien ook nog wel wat energie. Want die staat er tenslotte nog maar net in. Om in ieder geval op doel te schieten. Hij schiet over. En daarmee is er weer een mogelijkheid voor. Twente geweest. Twente gaat hier probleemloos winnen op Woudestein. Op dit moment staat het 2-0. Even Napel over probleemloos winnen gesproken. Ja, Roda gaat ook probleemloos van Feyenoord winnen. Het is nog altijd 2-0 met nog één minuut officieel op de klok. Het was zelfs bijna 3-0 geworden toen Willem Jansen... ja, een bal eigenlijk voor het intikken had. Maar hij kwam verkeerd uit met zijn passen en mist op een haartje na die bal. Roda nu ook weer in balbezit. Feyenoord heeft nog wel gepoogd uh, via wat verse krachten... via Cabral en Larsen uh, terug te komen in de wedstrijd. er is nog een eigen goal ook. En dat illustreert de ellende, de droefheid bij Feyenoord. Het is Biseswar die de bal langs zijn eigen doelman Erwin Mulder glijdt. En zo krijgen de zeven 10.000 toeschouwers hier in het Parkstadstadion in Zuid-Limburg. Dan toch nog een mooi feestje aan het eind. Roda dat thuis verloren van AZ. Dat thuis gelijk speelde tegen, tegen de Graafschap. En dat tien keer, acht, negen keer achter elkaar niet van Feyenoord thuis kon winnen. Dat gaat hier vandaag dus eindelijk een keer die negatieve spiraal doorbreken. Roda wint van Feyenoord met 3 tegen 0. Door die eigen goal van Biseswar. En ja, Feyenoord de zoektocht naar het linker rijtje. Die wordt nu wel heel, heel, heel erg moeilijk. Meeste spanning dus in Eindhoven bij PSV Utrecht die. Ja, maar zo voelt het niet, ondanks die 1-0. Omdat PSV zo heer en meester is. Niet goed voetbal, hoor, maar FC Utrecht nog iets minder. Net de gele kaart voor Marcelo gezien. En ja, FC Utrecht was negen wedstrijden op rij ongeslagen. Maar lijkt toch het onderspit te delven tegen de Eindhovenaren. Die dus gewoon de nummer 1 blijven in deze competitie. En het gaat met Ajax zien oplopen naar zes punten. En eigenlijk alleen nog FC Twente heigend in de nek heeft. 1-0 en wat zal het leuk zijn voor opman Bakal, Toch een beetje een ongenade geraakt bij Fred Rutte. Nu dan een basisplaats vanwege de, vanwege de schorsing voor Toyvonen. En hij scoort dan het vooralsnog enige doelpunt Bakal Goed gedaan. Speelt de bal naar Zoets ook die een iets mindere wedstrijd heeft. Mag ook wel een keertje. Hij speelt de bal naar Hutchinson. Hutchinson, de Canadees, uitstekende voetballer. Dat is echt een aanwinst gebleken dit seizoen voor PSV. Nog altijd een bal. Maar zit raakt de bal dan kwijt omdat hij iets te lang pingelt. Is het Silberbouwer die overneemt. een van de laatste mogelijkheden. via Stroopman die de bal heeft en hem naar rechts speelt naar Duplan. Duplan. Onderhands strafschopgebied aan de rechterkant. Met Pieters tegenover zich. Probeert de bal voor te geven. Maar via Pieters gaat de bal over de achterlijn. Ja, dit zijn van die momenten. En daar weet PSV alles van. Vorige week tegen NEC. In de slotfase toch nog de gelijkmaker eh, tegenkregen. Het zou zomaar kunnen. Als Kevin Stroopman zich meldt aan de rechterkant van het veld. voor de hoekschop. Alles wat goed kan koppen. Zoals Forstermans en buitens mee naar voren. Het linkerbeen van Kevin Strootman. De aanwinst komt de bal voor het doel. Nee, hij probeert het via Zielbebouwer uh, te doen. Maar de bal wordt door Pieters over de zijlijn gekopt. En dan is het nog maar een uh, inworp. Stroopman gaat hij zelf nemen. Die uh, komt te helpen. Ja, heel weinig. Nu komt uh, Tommy Oor zich uh, melden. Maar hij gooit hem in het strafschopgebied wordt weggekopt uh, uit het strafschopgebied door Engelaar. Weer opgevangen door PSV. Uh, krijgt zelfs een uh, vrije trap. En dan gaat het heel rustig aan voor PSV. Krijgen we twee extra minuten in deze wedstrijd. Die nu ingegaan zijn. Nog twee minuten. En dan heeft ook Isaacson heel weinig uh, moeite om. Om de bal te gaan vinden en heel rustig naar die bal te gaan lopen om de vrije trap te gaan nemen. PSV weer niet best spelend. Wel veel kansen creërend. Maar tegen dit hele matige FC Utrecht toch met maar 1-0 gaan winnen. Als het zo blijft. Als Manolev de bal heeft en hem wat wild naar voren speelt. Opgevangen door Silberbouwer. Silberbouwer in balbezit in de middencirkel. Speelt de bal naar de linkerkant naar Tommy Oor. Geen goede bal. Maar Manolev stapt over de bal heen. Kan de bal toch uh, uh, krijgen. De Australiër gaat er goed langs. Oh, die wordt eventjes vastgehouden door Manolev. Krijgen we nog een vrije trap. Bel geplakt tegen de zijlijn aan. Halverwege de helft van PSV. Een vrije trap voor FC Utrecht. En daar gaan ze weer. Cornelissen naar voren. Vorstemans naar voren. Wuiters naar voren. Alles naar voren. Want nu staat zo'n beetje alles op keeper Vorm na. Die echt verreweg de beste man van het veld was. Samen met de scheidsrechter staat uh, alleen Vorm nog op uh, eigen helft. En voor de rest alles in de buurt van het strafschopgebied. En uh, gaat de vrije trap door oorgenomen worden met het uh, linkerbeen. Alleen Lens en eenmans muurtje. En daar komt die uh, vrije trap Lens. Moet naar achteren van uh, scheidsrechter Del Ferriere. Daar komt uh, de vrije trap. Het kleine stukje zon komt daar vandaan. En dan wordt er geduwd en getrokken. Uh, is er iets gebeurd in het strafschopgebied? Ligt daar zielbebouwer? Ligt er ook Pieters? En uh, hij luistert de scheidsrechter in zijn oor naar zijn assistent-scheidsrechter? En is er. Wat is er aan de hand? Hij stuurt allemaal mensen weg. En ik uh, zie hem uh, de handen omhoog. Haalt twee man bij zich. Dat zijn Pieters en Zilberbouwer. Met uh, even erbij in gedachten dat Zilberbouwer al een gele kaart heeft. Maar hij zegt: heren, van de ha handjes van elkaar afhouden. Dan kan de vrije trap gewoon genomen worden. Uh, Engelaar zegt tegen Pieters: doe maar. Zilberbouwer geeft de tikje tegen de scheidsrechter. Die een uitstekende wedstrijd heeft gefloten. De heer Sebastien Del En dan eindelijk kan de vrije trap genomen worden. Alles in de buurt. Van het Komt de vrije trap van Tommy Oor. De eenmansmuur van gaat nou naar achteren. Dat vraagt die scheidsrechter er toch. Nou, hij doet het dan eindelijk. Daar komt die vrije trap voor het doel. Wordt gekopt door uh, Forstemans. Blijft een beetje hangen. Die schiet hem erin. Is het uh, Cornelissen? Nee. Die raakt weer een tegenstander. Wordt de bal opgevangen door Duplan. Duplan kan met de voorzet komen. Komt die bal voor. Weggekopt tot Hoekschop. Ja, tot Hoekschop. Nog één keer gaat Strootman... Vanaf de rechterkant de hoekschop nemen. De bal ging nog maar net over de achterlijn. En daarna over de zijlijn. Dus alles wat PSV uh, was: weer ageren. Dat het een. Uh... Uh, geen hoekschop was. Het is overigens Oor die de hoekschop gaat nemen. Niet Stroopman zoals ze juist ook weer met het linkerbeen. Alles in iedereen staat er nog. Daar komt die hoekschop voor het doel. Is er zonder uit met één vuistje. En dan is het wegrammen van de bal door Marcelo. En het fluit de scheidsrechter af. Moeizaam toch nog in de slotfase voor PSV. Maar PSV wint door het doelpunt van Opman Bakal. Met 1-0 van FC Utrecht betekent dat de wedstrijden zijn afgelopen in de Eredivisie PSV Utrecht dus 1-0. Excelsior FC Twente inmiddels ook afgelopen 0-2 door 2 -0, twee goals van Jansen. En Rode XC tegen Feyenoord is 3-0 geworden. Eerder vanmiddag ADO Den Haag tegen Ajax. Het werd 3-2. Er is inmiddels ook weer gescoord in de Jupiler ja, League. Ja, het is uh, eerst 3-3 geworden door de derde van Van de Biesen. Maar door de tweede van de Vries uh, kunt u het nog bijhouden. Er staat Cambuur met nog even te spelen 4-3 voor tegen de Ahead Eagles. Vaast goed, kaffie en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat er ook wel weer eens macht in mijn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 Daniel Lohus met een vooruitziende blik, want het is inderdaad een prachtig een mooie dag. Uh, niet voor Ajax, wel voor Den Haag. Den Haag-Ajax 3-2 was de wedstrijd van half 1 vanmiddag. Den Haag dus voor de tweede keer winnaar van uh, over Ajax dit jaar na de 1-0 in de uitwedstrijd. Nu dus 3-2 en de kansen van Ajax vrijwel verkeken. Uh, wie daar uh, geen maling aan zal hebben is John van der Brom. Of wie daar wel maling aan zal hebben natuurlijk, de trainer van Den Haag. Frank Snoeks, praat met hem, met de winnende trainer John van der Brom. Gefeliciteerd, je wint. Dus alles was vandaag goed als je terugkijkt. Maar is de wedstrijd ook zo gelopen zoals je had gedacht van tevoren? Nee, helemaal niet. En natuurlijk is het uh, terecht wat je zegt, als je wint, dan, uh, dan lijkt dan lijkt alles uh, vergeten voor, uh, voor alles en iedereen. Maar ik denk dat je als trainer altijd, uh, en dat is heel makkelijk als je wint hoor, zeker tijdens van Ajax, dat je altijd uh, kritisch moet kijken, omdat er gewoon hele grote fases in de wedstrijd geweest zijn waar we eigenlijk helemaal niks, uh, niks te vertellen hebben gehad. En het um, elftal liep op twee gedachten. Hè? De, de, de voorwaartse, de spitsen en de aan, aanvallende middenvelders... die wilden vooruit en de rest wilde achteruit. Nou, dan krijg je, als je dat zegt, dan, dan krijg je al een heel groot gat. Daar maakt de Ajax uh, in balbezit uh, heel veel ge gebruik van. Alleen, eh, die jongens die zeggen dan ook de verdedigers... Ja, maar we hebben geen kans weggegeven. Dus dan moet je nou gelijk geven. Maar je komt zelf ook niet aan het voetballen toe. En, uh, totdat we ja, op een gegeven moment na 20 minuten in de tweede helft... waarin ik vond dat we steeds verder terug gingen lopen... En toen kwamen te spelen, hebben we gezegd, nou, we gaan het omzetten. En ja, vanaf dat moment... Net het weer een wedstrijd met, uh, met over- en weer kansen. Als er een Helft op twee gedachten hè, ook uh, Immers zei er wat van... Dan, is, dan ben jij toch de stuurman die uh, de richting bepaalt? Nee, hey, maar uiteindelijk, natuurlijk, doe, dat heb ik toch gedaan. Ik heb toch, uh, niet om mezelf, maar ik heb toch ingegrepen... na, na 20, 25, 20 minuten, denk ik, in de tweede helft. Dat je, dat je niet meer onder de druk uitkomt, dat je niet meer aan het voetballen... Hè? De, de, de rechtsbuiten, de linksbuiten en de spits, die komen op de eigen helft te staan. Ja, dat, uh, dat is niet het type spel wat ik voor ogen heb. En, daar hebben, we, daar hebben we in ingegrepen. En uh, uiteindelijk zeg ik, uh, toen werd het weer een wedstrijd. Het heeft er niks mee te maken dat we daardoor de wedstrijd wonnen. Dat vind ik onzin. Maar het werd wel weer een wedstrijd. Komt dat misschien ook uh, dat, dat beetje onhaagste wat in jullie spel staat vandaag in grote delen? Uh, omdat jullie voorstaan en dat je dan ontzag hebt uh, voor het scorebord ook? Ah, dat is precies het juiste woord. Hè? Net hebben we het over twee gedachten. En aan de andere kant heb je nog eens een keer de situatie met het, met het ontzag voor, uh, voor Ajax. Wat, uh, wat onbewuste spelers toch hadden. En dan zie je dat, uh, dat je, wat ik net zeg, dat je steeds verder achteruit gaat lopen en dat het alleen maar moeilijker wordt. En we komen zelf niet meer aan het voetballen. En, ja, ik denk dat de kracht van, uh, van Ado dit seizoen is dat we, dat we blijven voetballen. Ja, en ook maar ook het idee dat we staan voor. Dus vasthouden. Maar het is allemaal het is heel, veel, hè? heel veel dingen die, die dan een rol spelen. Je staat voor, dus hè, je geeft weinig kansen weg. Uh, maar je komt wel steeds verder. Uh, maar je gaat ook niks meer uh, creëren. Je bent niet meer aan het voetballen. Nou, uiteindelijk uh, zeg ik, dan was het uh, de maatvolle? Uh, Oké, okay, nu is het genoeg en nu gaan we het anders doen. Dan is dit voor het, voor het neutrale publiek en trouwens ook voor het Haagse publiek... een geweldige slotvraag die je nooit vergeet als je erbij bent geweest. Drie goals in de laatste, wat was het, tien minuten. Ja. Uh, dat is voor een coach niet goed, hè? Nee, ik heb wel even zitten vloeken, met name naar die 2-2. Uh, die en wij krijgen, we scoren zelf uit de standaard situaties, vooropgesteld. Maar we krijgen ook twee goals tegen uit de standaard situaties. En uh, dan kun je heel lang verhaal houden waar we het net over hebben. Bijvoorbeeld technisch, tactisch. We moeten dit of we moeten dat. We moeten één gedachte creëren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we de afspraken die we hebben... in de standaard situatie, dat we die nakomen. En dat hebben we niet gedaan. En dan word je... Als trainer word je gek. Hè? Vijf minuten voor het eind. En dan uiteindelijk scoor je uit eenzelfde situatie. Dus ik denk dat Franky nog gekker is geworden. Want ik heb uiteindelijk gewonnen en hij niet. Dat kan ik bevestigen. Ja, ja. en altijd wel een stuk stiller. Ik. Dat zeg ik. Dat is, uh, ja, dat is dan uh, terecht wat je dat zegt. Dat je op de bank dan. Uh, ja, daar word je helemaal, helemaal stapelgek van. Jon van der Brom zei dat. Ik zeg u nog dat de eindstand bij de wedstrijd in de eerste divisie Cambuur, Go Ahead Eagles. De wedstrijd is nu ook afgelopen. Eindstand 4-3. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, bijna half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Gert Klu. De Amerikaanse chefstaf Mullen beschouwt de luchtaanvallen op Libië... van gisteren en vannacht grotendeels als geslaagd. Van de 22 doelen zijn er 20 geraakt. De schade varieert. Het Libische luchtafweergeschud is grotendeels uitgeschakeld, al is dus Mullen. De aanvallen moeten ertoe leiden dat vliegtuigen van de coalitie... ongehinderd het Libische luchtruim kunnen controleren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 Er is ook een kritische stem uit Rusland. Moskou zegt dat de aanvallen niet precies genoeg zijn. en dat Libische burgers daarvan het slachtoffer zijn geworden. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer, Marco Verhoef. Het volop zon. In het zuiden van het land komt wel iets meer bewolking voor... maar die wolken gaan verdwijnen. Dan wordt het helder vannacht en gaat de temperatuur weer flink omlaag. Het kan een paar graden vriezen. Gemiddeld zo'n min 2. En dan net na middernacht, om precies te zijn, 21 minuten later... begint ook de astronomische lente. En het weer dat doet daar morgen zeker niet voor onder. Want we beginnen de dag al zonnig en dat blijft het. Misschien wat sluierwolk in het noorden van het land. Maar daar is ook alles mee gezegd. Weinig wind en de temperatuur die langzaam maar zeker wat hoger uitkomt... Dan wat we gehad hebben. 14 graden in het noordwesten van het land. Of sorry, 14 graden in het zuidoosten moet ik zeggen en 11 in het noordwesten. Prima start van de lente en die krijgt dinsdag en woensdag vervolg. Dan kan het zelfs 15 graden worden in het binnenland. Er blijft veel zon, maar omdat de wind naar een noordwestelijke richting draait, is de kans op nevel en mist in de nacht iets groter. U bent weer terug bij langslijn. Twee minuten over half vijf. U krijgt van mij eerst een uitslag uit de Premier League. Sunderland tegen Liverpool. Liverpool wint daar met 2-0. Andermaal een doelpunt van Dirk Kuyt. Um, wat dat allemaal betekent voor de standen zo. Dat hoort u straks in het overzicht van het buitenlands voetbal. We gaan terug naar Den Haag. Ajax daar hebben we al heel veel mensen over gehoord. Die we nog niet gehoord hebben is die doelman van Ajax... die dus Maarten Stekelenburg moet doen vergeten. Jeroen Verhoeven. Uh, ja, Wat was zijn beleving van deze wedstrijd? We praat erover met Frank Snoeks. Ik kan me voorstellen dat je naar die kopbal van heel dichtbij... van Christian Koem van ADO Den Haag denkt... ik heb een punt gepakt. Uh, ja. ja, we dachten ja, we konden... Nou, misschien wel overwinning, maar... de corner daarop uh, werd ons toch fataal. Ja, het stond 2-2 op dat moment. Uh, die bal lijkt erin te gaan en je haalt hem onwaarschijnlijk uit de bovenhoek. Ja, ja uh, ik uh, kreeg het goed de handen tegen. En, uh, ja, corner En daarop uh, scoort ADO... Uh, de winnende. Mag er twee keer geschoten worden van heel dichtbij? Ja, ja dat mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. En uh, ja, het tweede schot uh, werd als van taal. Terwijl er heel veel mensen stonden. Ja, dat ja, nou, moet opgepakt worden. En uh, dat gebeurde niet. Hoe kijk je nu op deze middag terug? Nou, op dit moment denk ik bepaal echt als een stekker. Dus uh, ja, echt, ik ben er heel goed ziek van. Ik hoor dat publiek ook bij elk balcontact via jou, dat heb je ook gehoord. Uh, die had je geweldig de mond gesnoerd met die redding, denk ik dan. Ja, nou ja. als mensen tegen mij roepen, ja, ik kan er wel op lachen. Het is vermakelijk. En dan probeer je door een goede redding in een goede wedstrijd... probeer je dan uh, ja, een tegendeel te bewijzen. Het is jammer dat we uh, niet hebben kunnen winnen. En dat is het? Ja, meer kan ik uh, er niet van maken je gaat er verder niet onder gebukt. Als mensen roepen, pizza, zie je de humor van in. Ja, ik zie de humor er wel van in. Ja, het gebeurt al jaren, dus... Het wordt tijd voor een nieuwe. Nou ja, ik vind het op zich wel goed. Je wil weten wanneer ik uitschiet. Ja, het wordt wel gezet. Je kunt ook die bal wat langer vasthouden. Kijken of ze dat volhouden. Ja, maar dat is ook weer misschien wel gevaarlijk voor het publiek. Was het voor de keeper van Ajax een... Duiten dan dat je verloren hebt, dat is natuurlijk waardeloos. Een lekkere wedstrijd? Uh, nee, ik, uh, ja, ik wil winnen in elke wedstrijd. En liefst met een nul. En ik heb drie doelpunten tegen gehad. En ik, uh, op dit moment uh, ben ik niet heel blij. Verwijt je je die goals dan? Nou, ik, uh, bij mij is het altijd, ik, uh, elk tegendoelpunt uh, vind ik dat we wat uh, als team hebben kunnen doen. En onder het team val ik ook, dus we hebben altijd wat kunnen doen. Dit is een radio-message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 Single van R. Kelly Radio Message. We waren vanmiddag bij de hockeytopper tussen Bloemendaal en Amsterdam. Terwijl uiteindelijk 3-1 voor Bloemendaal. Gerard de Groot met het hockeyoverzicht. Ja, Bloemendaal, uh, wonders van Amsterdam. Amsterdam verloor met 3-1. HGC Tilburg werd 1-1. Punoket Laren 2-1. Belangrijk voor de stand straks. Rotterdam Den Bos 3-2. SCRC HDM 2-1. Oranje Zwart Kampong 2-1. We praten na over Bloemendaal-Amsterdam. 3-1 overwinning voor Bloemendaal met Taco van der Hoonert, de coach van Amsterdam. Die denk ik niet blij is, want hij verliest twee weken geleden van Laren. Vorige week van Rotterdam en nu van Bloemendaal. Drie wedstrijden gespeeld, nul punten. Nee, daar is natuurlijk wel dan niet blij. Dat klopt. Nee, dat is, uh, ik ben wel blij dat we vandaag veel beter gespeeld hebben dan de vorige week. Dus dat is wel, uh, daar ben ik wel blij mee. Maar nul punten word je niet blij van. Nee, want als je nu naar de ranglijst kijkt, dan is dus het, het doemscenario heeft plaatsgevonden. Jullie zijn uit de top 4 gevallen. Ja, dat, dat, dat klopt. Vijfde. Dus, maar weet je, ik, ik ben wat dat betreft niet zo heel zorgelijk. Want we hebben van die bovenste vier hebben we alles gehad. En, en de rest moet elkaar, krijgt elkaar nog. Dus wat dat betreft hebben wij nu op papier de kleinere teams voor ons. Dus ik maak me niet zo'n zorgen. Ja, je zal Taco van de Honig niet zijn als je daar toch niet wat positieve dingen uithaalt... en zegt van nou, het is wel eens goed voor de jongens op deze manier. Of, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je ook goed. Ik denk ook dat eh, Amsterdam is natuurlijk al jarenlang een team wat eh, wel echt eh, volle, volle inzet moet spelen. Want met, met 80% zijn we gewoon niet zo heel goed. En dat is weer een les die we die de afgelopen paar weken geleerd hebben. En ik denk dat we vandaag wel eh, echt goed gespeeld hebben en eh, ja, genoeg kansen gemaakt. Ik denk Tweede helft zelfs Beker de Bloemenag gespeeld hebben. Maar je moet die bal erin schieten, hè? Maar hoe lang kan je dat volhouden, Taco, om, om zo een beetje laconiek te zijn? Nou ja, kijk, als je van de, op papier mindere ploegen ook nog gaat verliezen... dan word je niet zo laconiek natuurlijk meer. Maar nu, uh, ik vind dat we... Rotterdam is echt een play-off kandidaat, Bloemendaal is een play-off kandidaat. Ja, dan weet je, daar kan je van winnen en verliezen. Voor de winterstop winnen van allebei. En nu verliezen van allebei, dus op zich uh, deel je de punten gewoon met de top, met de top 5 tot nu toe. Dus zoveel top zo vier is het. Uh, zo... Zorgelijk is het nog niet. Wil ik even met je teruggaan naar die twee overwinningen voor, uh, voor de winterstop tegen Bloemendaal of, uh, en tegen Rotterdam. Uh, Amsterdam speelde frivool, vrij, frank. Het nieuwe Amsterdam was opgestaan. We hebben daarover gesproken, menig keer. Uh, maar dat zit er niet meer in. Waar is dat gebleven? Nou, dat zit er niet in, moet je niet zeggen. Ik wil je over een paar weken wel weer spreken. Ik denk, uh, we, we hebben nu uh, vandaag wel weer een stap die kant op gezet, vind ik. We hebben echt wel een goede wedstrijd gespeeld. Vorige, vorige week was het inderdaad minder. Het heeft ook met vorm van spelers te maken. Met een positieve vibe in je ploeg. En Ik uh, denk dat we vandaag weer een stap die kant op gezet hebben. Op de bank zat uh, Take Takema, de strafcorner. Uh, het verhaal is uit de medische staf van jullie... dat hij overbelast is geweest bij de training van het Nederlands Elftal op maandag. Uh, hebben jullie daar contact over met Paul van As, jij en Paul van As... over het feit dat iemand die pas aan zijn knie is geopereerd... dat hij wat meer rust moet hebben... Uh... Ja, dus dat vind ik altijd lastig om daar zelf iets. Uh, ik ben natuurlijk geen dokter, maar ik vind uh, uh, op zich had het ook bij onze training kunnen gebeuren. Dus ik vind, uh, dan wordt het zo'n heen-en-weer schuiven. van uh, Dat komt door jullie training of het komt door onze training. Hij is uh, inderdaad overbelast. En hoe dat gebeurt, is, ja, dat heeft achteraf niet zoveel zin meer om over te hebben. Hij moet niet zo snel mogelijk fit worden. Wanneer is uh, Taken van der Honot in paniek als jullie uit van uh, Pinoquet gaan verliezen? Nou, Pidoké vind ik nog niet zo heel erg. Daar heb ik wel vaker van verloren. Zelf ook. Maar uh, ja, er zijn een aantal andere ploegen waar die we de komende weken echt... daar moeten we gewoon van gaan winnen. En dan wordt het wel vervelend, ja. Goed, we gaan het allemaal bekijken. Taco, bedankt uh, voor je tijd. Ik moet ook nog even een uitslag herstellen. Ik zei HGC Tilburg 1-1, maar dat is uh, 1-2 geworden. En dat heeft uh, gevolgen onderaan de ranglijst. Want dan heeft uh, Tilburg, de nummer 12, ineens uh, twee punten erbij gekregen. Extra. 15 wedstrijden gespeeld en 7 punten. En nu is HDM dus laatste geworden. 15 wedstrijden gespeeld en 6 punten. Den Bos staat daar ver boven. 15 wedstrijden gespeeld, 15 punten en boven aan de ranglijst. Ook nog even voor de volledigheid. Taco van der Honand is nu al weggelopen. Maar Taco, kijk even voor de zekerheid. Bloemendaal gewoon eerste. 15 ja. wedstrijden, 35 punten. Dat zijn we met elkaar eens. Oranje-zwart 34 met 15. Rotterdam 30 na 15. Pinocke ook 30 na 15. En jullie op... 28 punten na 15 wedstrijden. We zijn het wat dat betreft met elkaar eens. Bedankt voor je tijd. candles.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 Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be the same tonight. And fight to break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be the same tonight. Bye, Cherry, Bourgeois Mene and safe tonight. Celsior Twente werd uiteindelijk dus 2-0 voor Twente. Vrij probleemloos won Twente daar op het kunstgras in Rotterdam. Theo Jansen na een mooi paasje van Luc Jong... vlak voor de rust 0-1 en Theo Jansen uit een strafschop rustig ingeschoten. 0-2, 2-0, dus Ramstein kreeg daar nog rood bij die actie. Overigens toen hij de doorgebroken de Jong neerhaalde. Probleemloze overwinning bij Twente... waar de man die van de week ook voor oranje uh, geselecteerd werd... weinig gekiept dat het nu dit seizoen, maar vandaag stond hij weer onder de lat. We hebben het natuurlijk over Sander Bos in het gesprek met Jeroen Elshoff. Iedereen was bang voor een hele moeilijke wedstrijd, maar dat viel uiteindelijk wel mee, hè? Ja, gelukkig wel. Uh, ik vond dat we uh, het nog vrij simpel hadden vandaag. In het begin was het wel even doorbijten, denk ik. Of, of tenminste, zo ja. zag het eruit. Ja, maar dat is ook zo. Je weet dat we een, uh, een volle bak gaan. En, uh, uh, ze weten natuurlijk ook dat we een loswaar wedstrijd gehad hebben in, uh, in Sint-Petersburg. Dus, uh, maar goed, we kwamen daar gelukkig uh, doorheen. Dat was gewoon een goede goal. Het was alleen maar wachten op de tweede en uh, ja goed, die kwam er dan ook. Is het ook zo dat je echt de vermoeidheid, uh, ja, het is voor jou misschien uh, iets anders, maar als ploeg die vermoeidheid uit de benen moet lopen? Nou ja, goed, ik denk dat het ook vooral een mentale kwestie is. En, uh, ik denk dat we vandaag mentaal erg sterk waren en uh, ja, dat heeft de doorslag gegeven. Stond je ervan te kijken dat je ineens mee moest doen? Want uh, wij wisten het nog niet. Jij had het op tijd gehoord. Nou ja, gisteren de Nicolai, uh, deed hij niet met de training mee. En uh, toen hoorde ik al dat hij, uh, hij geblesseerd was en uh, dat ik zou gaan spelen. En uh, ja, dus ja, het is vroeg genoeg hè. Dus, uh, dus ja, dan doen we het allemaal. Had je meer te doen wil hebben? Nee, uh, ik heb liefst niks te doen in de wedstrijd. Ik wil alleen maar zeggen dat we als elftal heel goed uh, presteren. En, uh, ja, vandaag ja, had ik niet zo heel veel te doen, dus dat, was, dat kwam goed uit. Komt het nou ook goed uit dat je uh, moet keepen een dag voordat je je bij het Nederlands elftal moet melden? Want het is dan natuurlijk wel een merkwaardige week. Ja, het is sowieso heel merkwaardig, maar uh, ja, het is in ieder geval leuk dat ik uh, nog een wedstrijdje mee kon pakken... voordat ik het moet melden morgen. En, uh, ja, dat is wel, ook wel, wel lekker voor mijn gevoel. En, ja, dat, uh, dat nemen me dan maar mee de, naar Oranje. En die discussies begonnen eigenlijk op het moment dat de Teklenburg raakte. Had je er zelf rekening mee gehouden? Nee, totaal niet. Uh, ik, ik, ik speel niet, dus uh, dan ga je er ook vanuit dat je eigenlijk niet meer opgeroepen wordt. En, uh, ja, dus ik had er geen rekening in gehouden. Maar uh, ja, als het dan alsnog komt, dan is het hartstikke mooi. En, uh, goed, ik heb natuurlijk dit seizoen uh, met de bekerwedstrijden toch nog wel kunnen laten zien wat ik kan. En, uh, dat zijn ze blijkbaar niet vergeten. En, uh, ja, dat doet me heel erg goed. En dan komt de selectie met ook ten Rouwelaar erbij. En er wordt wel gezegd, hij is, Boske, gewoon ook tweede keeper. Verbaast dat je dan? Nou ja goed, naar de argumenten van de bondscoach eigenlijk niet dan. Ervaring? Ja, ja. Nou, ik heb natuurlijk het nodig al meegemaakt. Uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik al vrij rustig ben de laatste tijd. Dus wat dat betreft uh, kan het alleen maar in mijn voordeel zijn. En zo zal de, de bondscoach ook wel gedacht hebben. Het is voor jou prachtig. Vind je daarnaast, uh, omdat jij nu op jouw leeftijd weer geselecteerd wordt... dat we in Nederland een keepersprobleem hebben. Uh, zeker als Stekelenburg tekenenburger niet is. Nou ja, goed, het, het is natuurlijk wel opvallend dat ze mij oproepen. Maar uh, ik denk dat, uh, ja, dat er een goede, goede jeugd aan zit te komen en, uh, in Nederland. En, uh, ja, het is op dit moment even nog bij helpen, en, maar uh, het komt allemaal wel goed, uh, denk ik. Sander Bosker, hij wint dus met FC 20 in Rotterdam... met 2-0 van Excelsior. Roda is het Feyenoord, werd vanmiddag 3-0 in Kerkraden. Bij rust stond het al 2-0 de goals van Hadouir en Jonker. Jonker miste ook nog een penalty. En na de rust werd het zelfs nog 3-0 voor Roda... door een eigen doelpunt van Biseswar. Jan Rolfs met de maker van de openingstreffer Anouer Hadouir. Nou, 3-0 overwinning. Het begon bij jou hè, met de vrije trap. Uh, beschrijf hem eens. <laughs> um, ja, hij lag op een goede plaats en... Uh... Ja, ik leg hem neer en ik schoot hem binnen. Bewust ook zo onder de lat uh, in de hoek? <laughs> ja, zeg jij het maar. Ik, heb, ik denk, denk niet dat dit de eerste is en uh, daar hoef ik denk ik geen antwoord op te geven. <laughs> Bewust dus. Train je er veel op? Ja, heel veel. Altijd de dag voor de wedstrijd. Dan uh, trappen we echt heel veel ballen. En... Maar het, gek genoeg op de training ja, gaan ze allemaal net over, net naast... en de keeper pakt ze en ja, in de wedstrijd gaan ze er gelukkig net in. Is dat dan toch de focus, de spanning, dat dat extra's bij jou ook naar boven brengt? Ja, dat ook. Ja, in, de, in de wedstrijd ben je gewoon veel meer geconcentreerd daarop. En uh, op training uh, ja, train je meer op automatisme en ja, dan, ben je, ja, dan trap je er zoveel. Dan kan je niet die concentratie uh, blijven houden. Maar in de wedstrijd dan, ja, tis, i, tis, maar je krijgt één of twee ballen en die moet je ja, goed schieten... Ja, daarop ben je extra geconcentreerd. Ja, 1-0 voor jullie. Um, dan spelen jullie ook heel compact. Jullie geven Feyenoord eigenlijk heel weinig ruimte. Hoe is dat voor jou voorin? Met, uh, met, met Jonker, met, met Jansen in je rug, die ook veel werk doet ook voor jou. Hoe is die samenwerking? ja Het is goed. Uh, het is heel goed. want ja, We voelen elkaar aan. Als Jansen diep gaat, zak ik terug. Ga ik diep, ja, dan uh, zakt Mats of, of, of Jansen zak terug. Uh, ja, die automatismen zijn er gewoon ingegroeid. Ja, je ziet dat bij ons, dat wij zowel op de counter... zowel voetballend uh, gewoon goed eruit kunnen komen. En, ja, zoals ik al zei, dat is gewoon een kwestie van automatisme. Veel trainen en veel wedstrijden met elkaar samenspelen. Ja. Wat kan rode nog verder dit seizoen? Ja, ik denk dat dit een hele belangrijke overwinning is. Uh, als je ziet dat uh, Heracles en... even kijken, ik weet niet meer welke team... Uh, toch uh, de aansluiting maken. Dus dit was een belangrijke overwinning. Nou zet je Feyenoord ook op 10 punten, dacht ik... Ja, dan loop je toch weer een stukje weg. En uh, met, uh, met een weekend ertussen is het toch wel fijn dat je wint. En daarna heb je Willem 2. Ja, en, en, en daarna heb je, dacht ik, Twente. Dus het zijn belangrijke weken. Ik denk als we nog drie punten halen, dat we bijna zo goed als zeker de play-offs kunnen halen. En dat is toch het doel. Daniel Merriweather met uh, Impossible. Krijgt nog een paar berichten van mij. Boxer Vitaly Klitschko heeft op overtuigende wijze zijn wereldtitel in het zwaargewicht van de Bond WBC behouden. Dat moet je er altijd bij zeggen bij boxers. Een heleboel bonden. Zijn tegenstander Otlanie Solis uit Cuba ging al na een paar seconden naar het canvas. Stond nog wel op, maar was te geblesseerd aan zijn knie. En de wedstrijd moest worden gestaakt. Tennisberichtje, de finale van het prestigieuze tennissernooi van Indian Wells... gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal was in de halve finale in twee sets sterk voor de man die zo sterk aan terugkomen is, Martin Del Potro. En Djokovic versloeg in de halve eindstrijd andermaal Roger Federer, ditmaal in drie sets. Voor de Servier was het alweer zijn zeventiende overwinning dit jaar. En aanstaande maandag, als we de nieuwe wereldranglijst opmaken, passeert hij Federer... en Djokovic komt dan op de tweede plaats terecht... WK-landenteams voor biljarten. Daarbij zijn Dick Jaspers en Raymond Burgman... en voor Nederland niet ingeslaagd de finale van dat WK te bereiken. Twee verloren in het Duitse vierste in de halve finale van België. De Belgen nemen het in de eindschrijd op tegen Turkije... dat het te sterk was voor gastland Duitsland. We gaan even uit voor het uitgebreide journaal van vijf uur. zijn daarna bij u terug. Blikken natuurlijk veel terug op de overwinningen van Twente en PSV... en het overzicht van binnenlands en buitenlands voetbal. Dat allemaal in het vierde en laatste uur bij WK. Langs de lijn. En langs de lijn. Op één. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Je de voetstappen, kettingen rammelen. Toen mijn oma was overleden, heb ik al haar stem gehoord, die riep.